Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De spanningen lopen hoog op in de voetbalwereld. Twaalf grote Europese voetbalclubs zoals Real Madrid en Manchester United... willen uit de Champions League en een nieuw internationaal voetbaltoernooi beginnen. De Super League. Het moeten clubs miljarden euro's meer opleveren dan dat ze nu verdienen... Deze supportersvereniging is er niet blij mee. Dat haalt eigenlijk de essentie van sport onderuit. Dat een aantal clubs zeker zijn van een plek, daar heel veel geld mee gaan verdienen en dat een ander deel van de clubs buitenspel staat. Wat het mooie van voetbal is nou juist dat een kleine club kan winnen van een grote club en dat, en dat een kleine club ook een keer de Champions League zou kunnen halen. De UEFA is woedend om het idee. Een bestuurslid heeft inmiddels tegen de Deense publieke omroep gezegd dat er vrijdag weer over wordt vergaderd. Maar dat hij inschat dat Real Madrid, Manchester City en Chelsea uit de Champions League worden gezet. Raúl Castro is niet langer de president van Cuba en daarmee komt er een einde aan het Castro-tijdperk daar. Raúl Castro is de broer van de overleden oud-president Fidel Castro en samen waren ze 60 jaar aan de macht in Cuba. Miguel Díaz-Canel van 60 volgt hem op. Een man die als eerder werd opgepakt voor het stalken van Taylor Swift is opnieuw gearresteerd omdat hij probeerde in te breken in haar appartement in New York. Gebeurde dit weekend, de politie pakt hem op in de woning. De man zou er ook al heel vaak hebben aangebeld. Het is niet de eerste keer dat Taylor Swift te maken krijgt met stalkers. Er probeerden ook al mannen haar huis in Florida en haar huis in Rhode Island binnen te dringen. En ook jij merkt er waarschijnlijk van alles van, het woningtekort. Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen best deel zijn van een oplossing voor dat probleem. De provincies zijn bereid 220.000 extra huizen te bouwen, bovenop de 100.000 die al gepland staan. Maar daar moet dan wel wat tegenover staan, zoals een betere treinverbinding. Hard nodig vinden deze jongeren. Vaak is dat dan uh, de Intercity uh, naar Rotterdam. En is dat hoe langer rit? Uh, twee uur en een kwartier naar uh, Rotterdam. Ja, elke twee weken ongeveer. Ja, mijn vriend woont daar, dus uh, het is nu drie uurjes reizen. Dat is wel lang. Zo willen de noordelijke provincies bijvoorbeeld een lely lijn om via Flevoland sneller van en naar de randstad te komen. Het weer: het koelt vanavond snel af en vannacht wordt het op sommige plekken mistig. Morgen een mix van wolken en zon. In het noordoosten misschien een onweersbui en het wordt 14 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Serieuze lading. De mannen maken zich uh, zorgen om het uh, klimaat en het uh, milieu. En dat is ook wel uh, duidelijk weer te horen in deze nieuwe single. Komen uit uh, Groningen: The Sign of Leo. A Stranger Within. Daar hebben ook alweer een enkele weken hier uh, bij Alternative FM. Ik geloof dat ze um, uh, begin deze maand hebben uitgebracht. Uh, zelfs in de laatste week van maart, zo'n beetje. Uh, welkom in uur twee. Ja, je hoort het goed. Uh, we hebben sinds uh, twee weken hebben we een uurtje extra. Uh, is ook uh, te merken straks uh, in de herhaling. Want uh, sinds uh, afgelopen maandag uh, hebben we er drie uur herhalingen uh, op zitten. Dus uh, wat dat gaat, je mist dus niets meer in dit uh, gedeelte. En dat is niet gein, want we uh, doen dat wel eens op de dinsdagmorgen tussen 10 en 12. Dat is een ander ZFM-programma. Uh, daar hebben we het uh, wel eens over van je mist niks. En dat is dan uh, wel goed bedoelde onzin. Maar goed, uh, daar gaan we het uh, vandaag niet over hebben. Een van de nieuwe singles die de afgelopen weken ook misschien wel straks in de lijsten voor gaat komen. van die Indie-charts die je hebt. De Indie XL, geloof ik, heeft, heeft zo'n hitlijst. Tenminste. Een lijst waarbij de ja, min of meer de onafhankelijke muziekmakers. proberen hun waar te laten tonen. En dat wordt dan gerangschikt. Is Maeda Rose. En meda Rose bestaat uit Roos Meijer en Javier den Leo. Beiden hebben ook nog eens een keer in Hound gezeten. En dat streep je door die oog heen. Dat was een beetje heel erg leuk voor de, de gein eigenlijk. Uh, want Hound is een band die niet meer bestaat. Maar meda Rose is uh, eigenlijk een voortzetting daarvan. Maar dan ook wel een totaal andere muzikale richting die Hound had gedaan. Want Hound was nog nogal erg... Ja, rouw. Uh, en dat is uh, in, deze, uh, in deze samenstelling met uh, een tweetal wat uit de hand is gekomen wel anders. Uh, Where do we go van Meda Rose? Where do we go from? Komt uit Eindhoven. Je zou denken: het is een band, maar het is het niet. Eden en the Wild. Maar het nummer heet It's Alright. Maar het is een uh, eenmans orkestje van Diederik van der Brand. Niet te verwarren met uh, Diederik Brandsma. want dat is uh, weer iemand heel anders. Ivy Music is dat. Um, dat is het uh, verschil. Hoewel ze zitten toch wel een beetje in hetzelfde uh rustige genre wat dat er gaat. Uh, where do we go van Made Rose Rose die daarvoor? Elk een van de nummers van de afgelopen weken, maar hij is ook heel erg mooi om naar te luisteren. Joetta, zoete lief met het nummer Talk to me. Look to me Cause I don't see Look at me Cause I don't believe De Tree was dit uh, met de nieuwe nieuwsong. De voorhoorde, Zoëtta Zoetelief met uh, Talk To Me. Um, ook uh, met nieuw materiaal gaan zij binnenkort uh, komen. te is niet over Zoëtta uh, Zoetelief, maar uh, ik maak alweer het bruggetje naar de volgende. Um, we hebben ze hier um, tenminste wel uh, uh, gedraaid, maar dan ook uh, in de vorm van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Het programma wat volgende week weer te horen is. Bent, het is een tweetal. Ze komen ook uit Horen. En eigenlijk is Miranda Huibers degene geweest die dit op het spoor is gekomen. Maar komende week is zij wederom niet aanwezig. Maar is je berichter er weer wel. Dus de, nou dat wordt een beetje de vaste bespeler eigenlijk van 3 voor 12 Noord-Handerd Vloedgolf. Gaat al, um, ja, eigenlijk al voor de, denk ik al voor de vierde keer uh, plaatsvinden op deze manier. Maar goed, um, Oh My Pitches heette uh, het tweetal. En Naomi Steiner is het Nederlandse deel. Maar in mei is het de bedoeling dat er een nieuwe single uh, gaat komen. Die heb ik al gehoord, maar ik kan hem nog niet draaien. Want ja, uh, dan uh, loop ik een beetje voor de muziek uit. Dit is nog de oude versie van uh, het tweetal. Zoals we dat in uh, 2020 uh, hebben kunnen laten horen. Oh my pizza's met black and white. nog ooit uh, geweest. Ik geloof in uh, 2018 of 2019 wil ik even vanaf zijn. Deze Benjamin Pro en met een heel toegankelijk nummer, want uh, normaal zijn we een beetje de jazz- en funky-achtige stijl van hem gewend. Maar dit is toch wel ja, een beetje mainstream-pop-achtig. heeft hij ook zelf uh, toegegeven een aantal weken terug hier in de uitzending. Nummer heet uh, Tired of Waiting en hij komt uit de hoofdstad. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal goed. Oh maar Peaches hoorde je daarvoor met uh, Black and White. Ook uit de buurt is uh, Low Eric Sound System. Ik uh, zat afgelopen zaterdag uh, naar mijn uh, collega en eigenlijk ook radiovriend Willem de Waart uh, te luisteren. En dat deed hij samen met Lars uh, die uh, middag. En uh, toen draaide hij iets van Low Eric Sound System. Was uh, alweer een uh, nummer uit, uh, uit juli vorig jaar. Maar toen heb ik hem toch nog eventjes een berichtje gestuurd. Yo, het is, dit is uh, eigenlijk het uh, meest recente materiaal. Samen met uh, Storm Maddersen, uh, die de productie deed... is ook opnieuw lacette te horen op deze single. Mind Day! Please do me a favor. Let me be critical. It's my human behavior. It's in my nature. find out the physical. Beyond what's wrong and right. Go between the polarized. Tape the tide. molecules of multitudes of particular sense of solitude others modify my mood find myself in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 Drenadeers met iets wat er tussendoor is, wat er helemaal niet in thuis hoorde. Ja, ik zat weer ergens aan waar ik er beter niet had aan had kunnen zitten. Hier werd hier uh, verdond schot. Dat uh, vind ik weer wat uit. Ja, uh, goed. Maar ik uh, was er met iets bezig en ik kreeg dat uh, niet uh, hier in, dit, in, in dat draaisysteem. Maar goed, uh, excuus, maar je hoorde iets van de giant load er tussendoor. Maar dat uh, komt er zo aan. Um, Grenadiers was dit met sin Single Filter Exit. Een paar weken terug hadden we zien in de uitzending. Uh, met uh, Guy Peck, uh, de drummer van de band. En eigenlijk ook het brein van de, van de band, want uh, die hebben het uh, helemaal uitgedacht. Uh, Ze dus band volgens mij uit Utrecht. Uh, daarvoor uh, low End sound system. Dat is Harem. Uh, uh, met uh, natuurlijk het onmiskenbare stemgeluid van Lazet met Night and Day. Ook een van de singles uh, waarvan ik uh, denk, ja, die uh, mag af en toe nog wel weer eens uh, gedraaid worden. Dus daarom doen we het nog een keer met uh, Wilde Kind. En uh, de dame in kwestie is Danella Smit. Die overigens ooit zelf een band had, de Danella Smit-band. Maar dit is haar voortzetting ervan. Last the Sunscreen uit Den Haag. op het uh, lijstje om uh, gespeeld te worden deze band uit Nijmegen straks uh, in het uh, laatste uur ook aandacht voor een andere band uit uh, Nijmegen Shameless die hebben ook een nieuwe single uitgebracht uh, afgelopen week is dat uh, gebeurd uh, dit uh, is al een paar weken al onderweg en het komt van een EP die ze al eerder hebben uitgebracht de uh, Giant Low en uh, dit is uh, de single uh, die uh, nu het meest recent is. Diademie, tenminste uh, als ik uh, goed geïnformeerd ben. En het wilde kind met uh, Lost the Sunscreen hoor je ervoor. Nou, is uh, afgelopen week Lea Rij jarig geweest. En die heeft zowaar een, uh, een live opname gemaakt. Ja, dit hebben ze in één keer opgenomen. Eén take en dat was uh, genoeg. En dat is dit nummer geworden: Forum.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 Is uh, gemaakt in de uh, Bouwse Sound. Of de Bouwse Sound. Ik uh, weet niet hoe je het uitspreekt. Maar het is uh, een paar kilometer hier vandaan. Want het is in Halem. En bovendien. Lea Rij komt uit Halem. En ze heeft ook nog eens meegedaan. Aan de drop achteraan wordt. Uh, in een vorige uh, leven. Als uh, Lisa en de Lumberjacks. Maar als ik dat zeg, dan word ik uh, gevierd in uh, En dan uh, word ik met pek en veren door zandvoer heen. Dus laten we dat maar heel gauw achterwege. We hebben er nog een uh, paar die we nog uh, kunnen draaien. Bijvoorbeeld de nieuwe bungalow met Voodoo. Mm -hmm. Every weekend I've be moving on But I'm gonna hold on to what we got But I guess you already knew that So watch me do what I do It's so a trip and I fall, and I'm far from you So you gotta hold on Hold on Hold on I'm in my weak spot Bungalow. Ze komen uit uh, Amsterdam, want daar, uh, daar hebben ze een uh, eerdere single ook al uh, op, uh, op uitgebracht. Tenminste, nou, Amsterdam uh, een label is het niet, dus ze doen het in eigen beheer. Uh, maar we hebben ze al uh, de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolfvlag, hebben ze al eens eerder uh, hier uh, laten horen. En dat uh, is wel mooi, want dan kunnen we dat volgende week ook weer fijn op het lijstje zetten wat, uh, wat dat er gaat. We hebben er nog één. En uh, ook die dreigt soms wel eens een beetje ongesneeld te raken we in het geweld van allerlei nieuwe dingen die uh, uitgebracht worden. En dan wil je het liefst uh, dan nog even wat uh, laten horen van, van iets wat heel mooi is. Zoals bijvoorbeeld Aijl heeft gedaan een aantal weken terug met Louder. Die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. drive.